Daarnaast is nog een persoon aangehouden. Waarom is niet bekend? De eerste twee slachtoffers van de dader waren zijn broer en vader. Later schoot hij nog twee mensen dood. Vijf gewonden liggen in het ziekenhuis. Volgens een ooggetuige leek de schutter een kogelwerend vest aan te hebben. Een rechtbank in Peru heeft een van de leiders... van de Maoïstische terreurbeweging Lichtend Pad... veroordeeld tot een levenslange celstraf... Florindo Flores was een van de laatste oorspronkelijke leden... van het Centraal Comité van de Beweging, die nog niet was veroordeeld. Hij was onder meer aangeklaagd voor terrorisme, drugsmokkel en witwassen. Hij kreeg ook een boete van ruim 138 miljoen euro. Lichtend werd in 1970 opgericht om de regering van Peru omver te werpen... en een communistisch bewind te vestigen. De topmannen van Google en Facebook zeggen dat ze niets weten... van het grootschalige afluisterprogramma van de Amerikaanse overheid, Prism. Zowel Larry Page van Google als Mark Zuckerberg van Facebook... schrijven dat hun bedrijven geen onderdeel van het programma zijn... en dat ze het ook niet kennen. Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten toegang hebben... tot gegevens van grote internetbedrijven, zoals Apple en Facebook. Dat zou gebeuren om terreur te voorkomen.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 Het Radio 1-programma Argos brengt vandaag een reconstructie van de dood. Noord-Korea is akkoord gegaan met een voorstel van Zuid-Korea... om te onderhandelen in een dorp in het grensgebied. Het worden de eerste gesprekken tussen de Korea's in twee jaar. Volgens het Zuiden wordt er onder meer gesproken... over de heropening van een gezamenlijk industrieel complex. Dat Noord-Korea akkoord gaat met het voorstel... is een teken dat de relatie tussen de landen verbetert. Vrijdag herstelde het Noorden al een hotline met Zuid-Korea. Voetbalclub Alphense Boys uit Alphen aan de Rijn is verslagen en teleurgesteld over de straf die de KNVB de club heeft opgelegd. Dat heeft voorzitter Valkenburg gezegd. Alphense Boys is teruggezet van de hoofdklasse naar de eerste klasse vanwege een vechtpartij bij een wedstrijd tegen Haaglandia. De club moet ook drie thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Volgens de voorzitter waren de daders buitenstaanders en heeft de straf op hen dus geen effect. De Europa Run heeft ruim 5,5 miljoen euro opgebracht. 12.000 euro meer dan vorig jaar. Het geld is bestemd voor de zorg van terminale kankerpatiënten. Aan de Europa Run deden zo'n 8.000 deelnemers mee. Ze brachten het geld bij elkaar door in twee dagen in estafette... van Hamburg en Parijs naar de Colsingel in Rotterdam te lopen. Het weer, vandaag in de kustprovincies bewolking, landinwaars meer zon, al zijn er soms wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 14 graden op de wadden en 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en 15 tot 20 graden. Moest ik ineens de uitvaart gaan regelen? Ja, ik had geen idee hoe, maar ik wilde wel veel zelf doen. Met het uitvaartdraaiboek van Monuta ziet u precies wat u wanneer kunt regelen. Vandaag de rouwkaarten maken.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 Een hele morgen. het is zaterdag 8 juni. De Belgische spoorwegen hadden vanaf het begin weinig vertrouwen in de Vira. Straks een onthullend gesprek met een oud topman. Het grote Nederlandse elftal won met een nieuwe aanvoerder van Indonesië. Coach Van Gaal geeft straks tekst en uitleg. En het is vlaggetjesdag, maar er valt weinig te vlaggen. Want de haring is ondermaats en niet vet genoeg. En het favoriete orgel van johan Sebastian Bach is weer in oude luister hersteld. En waar worden in de toekomst de records geschaatst? Dat hoort u zo. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 journaal. De schaatsbond, de KNSB, moet voor dinsdag besluiten... waar het nieuwe tophal, de nieuwe topschaatshal komt. Als de bond dat niet doet, dan volgt er een kort geding. Dat zeggen de initiatiefnemers van Icedrome Almere. In een advies aan de KNSB en NOC-NSF staat dat de IJsDroom de nieuwe schaatsstempel van Nederland moet worden het buiten is een van die initiatiefnemers uit Almere. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stelt u de schaatsbond nou eigenlijk een ultimatum? Laten we eerst even vaststellen dat het ijsdom Almere is. En niet ijsdroom, dat willen sommige mensen wel. Het zal ook wel een droom worden die gerealiseerd gaat worden. De ijsdom, maar waarom stelt u een ultimatum? Ja, dat kunt u een ultimatum vinden. Wij hebben geconstateerd dat op 25 mei een besluit is genomen zonder vooroverleg met de kandidaten. Waarbij de procedure wordt gewijzigd zonder instemming met de kandidaten. Daar hebben wij meermaals om gevraagd om een toelichting. Dat moet dan ook nog eens ruim twee weken duren. Dat vinden wij ook onwerkwaardig. Maar het ging ons er vooral om, om te vragen de procedure te hervatten. Dat hebben we ook drie keer gedaan, dat gevraagd. Yeah. En we hebben tot gisteren uh, de tijd gegeven om dat te doen. Hebben wij besloten, nou dan geven we weer tot dinsdag de tijd om het motto we proberen eruit te komen. Maar we geven toch wel aan om geen tijd te verliezen, want alle maar ja. partners willen verder. Ja, maar dus dan bereiden wij een kort geding voor. De KNSB heeft gisteren gezegd van uh, u bent welkom om te komen praten. Ja, dat is een vergadering die volstrekt voldoet aan het besluit van 25 mei. Ze gaan ons uitleggen hoe ze zich het voorstellen. En daar zitten dan ook, naar mijn mening, de partijen bij die er niet bij horen te zitten. En het Welke dan... dan? Nou in ieder geval zijn we uitgenodigd uh, in een gesprek. Uh, waar dat die niet voldoet aan de procedure... en waar dus dan Ernst Jonge bij zou moeten zitten. Maar welke partijen zitten er dan bij die er niet bij moeten drie zitten? drie kandidaten. Het is niet gebruikelijk in deze fase... Ah. die drie kandidaten bij elkaar zitten. Zoetermeer heer en Heerenveen zitten er ook en, bij. En uh, Almere. Er hoort op dit moment een gunning te worden verstrekt. En na die gunning worden de punten toegelicht aan de drie kandidaten... die yeah. mogen dan bezwaar maken. Ja. E eigenlijk zegt u met zoveel woorden van... de spelregels zijn uh, veranderd, want er was een soort procedure afgesproken. Uit die nou, procedure kwam... Procedure. Ja, toch? Er is in Nederland gewoon een aantal regels, je, hebt, je doet een selectie, dat is vrij, redelijk formeel. En dan vraag je drie kandidaten, die laat je meepraten over de regels, de beoordelaars, de beoordelingsmethoden, die stemmen daarmee in. Die dienen dan vervolgens een bidboek in, het wordt beoordeeld volgens de regels. Ja, dan uh, denk ik, als we dan klaar zijn, afspraak is afspraak. En als je dan daarna de regels wil veranderen... en nieuwe eisen wil stellen en beoordelaars wil toevoegen... dan lijkt mij dat een bijzonder merkwaardige... Ja, nee, maar dat is wat ik bedoel. Met, de, de spelregels worden eigenlijk uh, veranderd. Ja, afspraak maar, is afspraak. Ja, Maar uh, de KNSB zegt, ja, er moet toch nog aanvullend onderzoek uh, worden gepleegd. Want we hebben eigenlijk niet alles ja. goed onderzocht. Dat is eigenlijk de kern ja, van hun, hun verweer. Ja, KNSB en NNOC. Ja. Waar we helder hebben, en dat wordt dan gebracht met de term... dat is zorgvuldig. Nou, als ze dan zo zorgvuldig zijn... dan had ik dat aan het begin van de procedure bedacht. Ja, dan en hebben ze de je, procedure niet goed bedacht. Ja, als je mensen dan nou vraagt om een bieding in te dienen... en die doen dat op basis van de eisen die je stelt... En dan ga je als de bieding niet meer kan worden gewijzigd na 29 april... dan ga je dus een maand later nieuwe eisen stellen. Dat maar, kan toch niet? Wij mogen de bieding ook niet wijzigen. Dat is toch raar? Maar waarom ook uh, deze, deze haast? Want u gaat, hoe dan ook, heb ik van de week begrepen, verder met de bouwplannen. Nou, kijk, het is vrij eenvoudig. Wij kijken er als volgt naar. Punt 1, ons vertrouwen is geschonden door het uitlekken van het rapport. Dat dus zijn de opdrachtgevers. Zijn gewoon verantwoordelijk voor dat dat niet gebeurt. Twee, er wordt een procedure gewijzigd zonder overleg, zonder instemming. Dan wordt er ook nog eens gezwaaid met een accountantskantoor, een Nieuw Bordelaar... die overigens de accountant is van de provincie Friesland... heeft geadviseerd over Nieuw-Tiaf en rustig in schaatsnieuws... in oktober 2011 meldt dat zij vinden dat Heerenveen de schaatshoofdstad moet worden. U vertrouwde accountant dus nou, ook niet? Hoeveel vertrouwen moet je daar dan in hebben? Ja. Dat is toch niet logisch, dit. Dit, dit is vindt toch u... heel merkwaardig? Dit vindt u niet onafhankelijk? Nou ja, ik weet niet wie dat wel onafhankelijk vindt. De kandidaat Tialf bestaat uit Tialf Hereveen. Uh, en fors gesteund met uh, grote mond ook in het nieuws uh, door de provincie Friesland. Wie gaat mij uitleggen in dit land dat dat onafhankelijk is? Ja. Gaat u eigenlijk wel naar na dat gesprek toe van uh, komende dinsdag? Dat gaan we in maandag bespreken. In principe is het zo, wij houden ons aan de procedure. En uh, uh, wij praten daar nu over omdat wij vinden dat er veel over ons gezegd wordt. En we daar toch maar een keer op moeten reageren. Wij hebben ons keurig aan de procedure gehouden. We hebben netjes gevraagd om die procedure uit te voeren. Ja, en als het dan te lang duurt dan bereiden wij een kort geding voor. Wij spannen er nog niet aan, wij bereiden het voor. Ja, en uh, of wij daar naartoe gaan, dat hangt er wel ergens vanaf. Wij hebben eerst een uitnodiging gekregen om tijd te reserveren zonder enige informatie. Ja. Waarop ik zei, ja, waarom moeten wij tijd reserveren? Vertelt u eerst maar eens wat er gaat gebeuren. En uh, de uitnodiging komt er gewoon op neer dat het een voortzetting is van het besluit van 25 mei. Ja, dan mogen wij dan met z'n drieën luisteren waarom dat moet gebeuren. En ondertussen nee, zit al een partij aan tafel die mm -hmm. dan niet hoort. Ik zal u het volgende vertellen. In de procedure zijn zes behoordelaars en twee beslissers. Die mogen zonder last en ruggespraak moeten die een besluit nemen. Hoezo nee. zonder last of ruggespraak? Eigenlijk, u bent er nog lang niet uit en u heeft er nog veel grieven. Uh, nou, ik... grieven... Maar <laughs> ja, nou, dit dus zijn wel duidelijk geworden, meneer Buiten. De ik, als, je, als je niet aan je afspraken houdt... Het is doodzonde, want een ja. topsport krijgt het beste. Wat wij hebben geboden, ja. is wat gevraagd is. Dus een prijs. Nee, maar dat, dat heeft u heel helder uh, gemaakt. Nou, we gaan, blijven het volgen. En uh, voorkomende dinsdag denk ik dat we nog wel een keer met u gaan bellen en spreken. Meneer Buiter, dank u wel. Goedemorgen. Fijne dag. dag. U ook, Fokker buiten was dat. Of Almere. De oefening tussen Indonesië en Oranje was om verschillende redenen bijzonder. Want nog nooit eerder speelden beide voetballanden tegen elkaar. Oranje had ook een nieuwe aanvoerder, Robin van Persie, en dus niet Wesley Sneijder. Bondscoach Louis van Gaal heeft een duidelijke reden waarom hij Van Persie tot aanvoerder maakte. Omdat ik gekozen heb voor Robin van Persie. En uh, dat heeft te maken met de fitheid van uh, Wesley Sneijder... Uh...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 En, uh, ja, en, en dan zie je het ook aan zijn spel. En dat, daar heeft hij niets aan. Dus uh, uh, dat is de reden dat uh, Wesley Sneijder uh, niet meer de aanvoerder is. En dat blijft ook zo? Ik bedoel, is ja, dat... Uh... Het is niet zo dat, dat, dat we de ene dag uh, van Persie nemen en, en de andere dag uh, Sneijder. Nee, dat is niet zo. Maar dan is de hiërarchie in zo'n elftal ook meteen anders, een, toch? Of, of zie ik dat verkeerd? Mm, ja, dat is zo. Maar uh, Sneijder heeft genoeg persoonlijkheid om... Uh, uh, als hij weer fit is, uh, ook uh, zonder dat hij die band draagt... Uh, een bijdrage kan leveren in het leiden van een elftal. Hoor. Snap zo'n speler dat? Of is daar gewoon niks aan te snappen? Nee, nee natuurlijk. Het is, uh, voor hem was het uh, een grote teleurstelling. Ik ben in Hoenderlo ben ik de individuele gesprekken begonnen, ook met hem. Ja, dat is een klap. Dat, dat is ook zo. Dat is ook niet zo prettig voor een speler. Als, als, je, als een coach komt zeggen... Nou, Best die ga je maar concentreren op, uh, op het feit dat je eerst fit moet worden. En dan gaan we pas kijken of je geschikt bent voor het Nederlands elftal. En normaal is hij dat. En, en, en dan kan je weer bijdragen aan het leiden van het team. Maar, maar ja, een heel jaar, hij heeft niet eens de kans om aan, aanvoerder te zijn. Uh, dan nog één ding. Uh, Lens viel uit, al heel snel. Uh, is dat uh, een kwestie van meteen naar huis toe nu of valt dat wel mee? Nee, het is een knietje. Het is hetzelfde wat Robbe uh, kreeg tegen Stoetkart. Alleen hij kreeg hem uh, in de eerste uh, paar minuten. Ja. Dan kan je niet meer lopen en, uh, of, of het doet heel veel pijn. Dus dan kan je hem beter eruit halen, uit voorzorg ook. En waar de Robben natuurlijk. Dus... Ja, speelde gewoon eigenlijk de hele wedstrijd, de scoren nog ook. Ja. Robben is altijd een van de fitste spelers uh, in het elftal. Is een op- en topprof. Nederlandse elftal won de wedstrijd in jakarta dus met 3-0. Sim de Jong scoorde twee keer en Ayen Robben maakte het derde doelpunt. Straks de Fanny Blankers, Koen Keems vandaag van start in Hengelo... en misschien wel voor de laatste keer. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Roel Pauw is daar in het Fanny blankers -Koen Stadion in Hengelo. Roel, ik zeg misschien wel voor de laatste keer. Waarom zou het uiteindelijk toch de laatste zijn? Ja, het heeft natuurlijk weer met geld te maken, hè? zoals altijd zou ik bijna zeggen. Altijd weer dat geld. Ja, vervelend. Rob Kerkhoven komt hier net het stadion binnenfietsen trouwens. Hij is de geestelijk vader van de Fanny blankers koen spelen. En uh, dit is een beetje uw tweede thuis, denk ik dan, hè? Dit uh, Fanny blankers Koens stadion Ja, dat is in ieder geval heel lang het uh, plekje geweest waar we... Uh, ja, op verschillende manieren, maar toch Hengelo, zeg maar, een beetje op de kaart hebben gezet. Ja. Want uh, buiten Hengelo is... Uh, uh, als je iemand vraagt, waar ken je Hengelo van? Dan was dat vroeger Stork en Dickers, grote bedrijven... ja. Maar die zijn er allemaal niet meer. En nu is het de atletiek? En tegenwoordig zeggen ze atletiek, ja. Aha. Het is nu nog uh, muistil in het stadion. Hoe ziet het er over een paar uur uit? Ja, er is uh, behoorlijke belangstelling. Uh, ze verwachten zo'n 12.000 tot 15.000 bezoekers. En uh, dan is het hier mooi vol, hoor. Want kijk, die uh, staantribunes aan de kopse kanten... Ja. die uh, worden dan uh, driftig als zittribune gebruikt. En uh, dat ziet er hartstikke mooi vol uit. Grote namen vandaag? Ja, de, ja, dat moet je eigenlijk aan de atleten vragen... want ik zit niet meer in de actieve organisatie nu. Maar uh, de 10.000 meter van Bekele die is, wordt uh, natuurlijk het topnummer. En de 100 meter met uh, onze Surinaamse vriend. Uh, en uh, ja, er zijn veel meer. En, maar wat ook altijd een leuk uh, en goed evenement is... dat noemen ze tegenwoordig de Heroes-loop. Uh, uh, dat zijn jongens en uh, zeg maar, meiden van zo'n jaar of 10, 12 die mm. een kilometer lopen. <laughs> en dat, is, uh... dat is vooral schattig. Dat heeft niet zozeer met topsport te maken. Ja. Maar misschien wel met de, de kennismaking met atletiek. Uh, dat, dat, en ik, wat ik ook wilde weten dat, dat, van u... Ja? Nee, maar dat is ook helemaal juist. Want een van de dingen die we vooral met de atletiek beogen... Kijk, de, er zijn mensen die denken alleen maar aan city marketing. en aan naamsbekendheid voor mm. de stad. Uh, over de hele wereld trouwens. En daar heb ik ook hele mooie verhalen over gehoord. wat voor een effect dat kan hebben. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat. Uh, Jonge mensen die sportbedrijven, die moeten zeg maar reiken naar, mm -hmm. wat is een kenmerk van sport toch, hè? dat je het uiterste uit jezelf wil halen. Ja, maar meneer Kerkhoven, dat, dat is helemaal waar, ik ben het helemaal met u eens, maar we moeten toch even over het verdrietige verhaal van het, de Fanny Balancascoen Games hebben, dat het misschien wel de laatste keer is. Want de gemeente Hengelo trekt zich zo langzaam maar zeker terug van dit sportevenement. Er is te weinig geld. Ja, in het verleden heeft de gemeente nooit zo heel erg veel uh, eraan gedaan. Maar in 2005 is dit stadion uh, gerenoveerd. En dat was een uh, belangrijke impuls die de gemeente wilde geven aan het evenement. En dat maak je natuurlijk schatplichtig. En het is zo'n fantastisch mooie voorziening dat uh, die wedstrijden verdwijnen niet. Nee, denkt u? Nee, die verdwijnen niet. Boek... Ja, maar het hangt toch aan een zijde draadje, volgens mij? Het is een... Uh voornemen van het college wat ze in de raad moeten gaan bespreken. Het is een uh, voornemen wat uh, emotioneel voor uh, uh, honderden vrijwilligers die hier werken. Die uh, hun relaties en vrienden hebben. Het is echt een wedstrijd waar, uh, wat in de Hengelo geworteld is. En uh, ik denk dat dat een verhaal is wat aan de ene kant van de hersenen helft wordt bedacht. Het is een beetje cijfermatig. Ja. Maar dus aan de andere kant van de hersenen ja? helft, dat is het emotionele. Ja. Dat telt heel zwaar. Dus wat u betreft zal niet alleen vandaag hier het startschot klinken voor de, voor de games. Maar volgend jaar en het jaar daarop en het jaar daarop. Tot, nou ja, wanneer we er allemaal geen zin meer in hebben. Zoiets. Tot in de eeuwigheid. Dat zal niet gebeuren. Bekele komt naar Hengelo, onder andere. Maar ook Marlou van Rijn, de bleedbeep. Heel veel medailles gewonnen in Londen vorig jaar tijdens de Olympische Spelen. Goed, dat allemaal in Hengelo vandaag. Maar het is nog een andere dag vandaag. Het is ook Vlaggetjesdag. Normaal wordt dan de Haringvloot feestelijk verwelkomd in de haven van Scheveningen. Het is dit jaar anders, want vandaag varen de enige twee Nederlandse Haringsschepen juist uit. Het komt omdat de haring eerder nog niet vet genoeg was. Adrie van der Hoek is schipper van een van die boten die vandaag gaat uitvaren. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat moet toch heel vreemd zijn. Op Vlaggetjesdag op haring gaan vissen. Ja, ja dat is uh, sapsam. Voor, voor mij de eerste keer. Ja, is het ooit eerder voorgekomen? Uh, ja, in het verleden wel natuurlijk had je nog de, de traditionele haringrace, Maar dat is al uh, jaren afgeschaft. Ja, dat is al heel lang geleden lijkt me dat. Maar um, de haring was niet vet genoeg. Um, hoe, hoe vet moet een haring zijn eigenlijk? Ja, rond, rond de 16, procent, dan, dan is hij wel goed. Ja, en dat had hij niet? Nee, nee, nee, nee. hij was altijd dik vet onder de 10. Dat was 3, 4, 5 procent, dus ja, dat is veel te maken Ja, en hoe komt dat dan? Ja, te weinig zonlicht gehad in het voorjaar. Dus ja, dat heb je toch wel nodig om uh, voor de plankton te groeien. Ja, oh, want, want de zon is nodig om de plankton te laten groeien in de zee. Wat ik zou zeggen, ja, zo'n zo vis, dat maakt toch niet uit, die gaat toch niet liggen zonder zoals wij? Ja. Nee, wij nee, hebben maar uh, een vis dat eet plankton en uh, een dierlijk plankton. En een dierlijk plankton dat eet weer plantaardig plankton. En uh, dat heeft we zonlicht nodig. Dus uh, zonlicht moeten we hebben. Ja, En als je dan wat later gaat vissen, zoals nu dan, dan is hij wel vet genoeg. Ja, ja, ja je hebt maar uh, de laatste uh, anderhalve week die zon gehad. En, uh, dan kan de plankton groeien uh, heel hard gaan. Ja. Dus uh, nou, we hebben er meer moed in als uh, de vorige keer. Oké, okay, dan gaat u uit van, waar gaat u eigenlijk dan naartoe? Haalt u ze echt vanaf de Noordzee of gaat u uh, de Noordzee af? Nee, nee, nee, wij zitten echt op de Noordzee, maar niet uh, dwars van uh, Schotland. Tussen de 56e en de 58 graden. breedtegraad. Goed, dan kunnen we weer een beetje volgen. En um, u bent een van de twee Nederlandse haringvissers. Er zijn er echt nog zo, zo weinig eigenlijk. Ja, wij zijn de laatste twee. Wij vissen in Spanje, we vissen altijd met z'n tweeën. Dus uh, we zijn echt de laatste. Want ja. ja, jaren geleden met de haringstop is, de, is het uh, verschoven naar uh, Noorwegen en, uh, en Denemarken. Ja, sinds die, uh, we vissen er niet echt veel meer uh, op uh, maakjes aardig. We zijn echt de laatste. dan ja, nou vaart u vandaag uit. En wanneer komt u met die echte verse Hollandse nieuwe weer terug? Ik hoop volgende week zondag. Volgende week zondag. Dus dan ja. moeten we eigenlijk Vlaggetjesdag vieren. <laughs> ja, officieel wel, ja. ja, ja. En wanneer ligt hij in de winkel? Uh, dat is uh, de woensdag uh, 19, als het goed is. Ik, dan mag hij verkocht worden. We houden het in de gaten. Meneer Van Hoek, ik wens u uh, ja, een goede vangst. Ja, dankjewel. En we houden vaart. Ja, dankjewel. Tot ziens. En, eh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Doei. Jamie Little, another day. Radio 1 onderzoeksprogramma Argos heeft vanmiddag een verhaal over de reconstructie van de dood van een licht gehandicapte vrouw in maart vorig jaar in zorginstelling Novo. Vier medewerkers daarvan werd achteraf dood door schuld verweten. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot deze week de vier niet te vervolgen. Maar de inspectie voor de gezondheidszorg heeft flinke kritiek op de gang van zaken. Een patoloog anatoom die de videobeelden van het voorval heeft gezien reageert geschokt. kijk hier verdwijnt het. De ademhalingsbeweging wordt niet meer gemaakt hier. Als dit is wat ik denk dat het is, dan is het op dit moment is het, is, is het aan het misgaan. Nee, er is nu geen beweging meer. Ik kan... De heftige ademhalingsbewegingen die we net zagen, die zie je niet meer. Ja, mevrouw, dat nu bewegingsloos op de grond. Willem de Haan is redacteur bij Argos. Willem, wat is er die avond in maart vorig jaar gebeurd? Ja, goedemorgen. Ja, het is een uh, bizar verhaal. Het gaat over een, uh, een 44-jarige vrouw... die. Uh... ...op een avond vorig jaar weg wilde lopen. Ze mag dan niet weglopen. Ze probeert dan een telefoon te pakken van een van de begeleiders. Dan ontstaat er een soort ruzie... ...waarbij die uiteindelijk vier begeleiders haar in een zogenaamde time-out-kamer willen, willen brengen. Nou, dan ontstaat een worsteling. Die vrouw wil die kamer niet in. Dat lukt uiteindelijk. En die vier begeleiders ja, die duwen haar op de grond. Die mevrouw die verzet zich. Ze gaan bovenop haar zitten en liggen en blijven drukken. Dat duurt een minuut of tien... En um, ja, daarna ligt die mevrouw bewegingsloos op de grond. En dan um, is ze dus overleden. Ja. Die zaak is ondertussen door justitie afgedaan. Hè? Um, de verdachte werd dood door uh, toedoen verweten. Maar wat maakt die dood dan nu weer actueel? Ja, wat maakt die dood actueel? Er is deze week dus inderdaad die uitspraak van het, van het Hof. Die hebben nabestaanden een klacht ingediend. Die hebben gezegd: We willen dat dit personeel vervolgd wordt. En het gekke is dat het, het Hof in Leeuwarden zegt: Van er is inderdaad een causaal verband tussen het handelen van die personeelsleden en het intreden van die dood. Um, er is deze week ook een rapport van de inspectie verschenen. En uh, dat is een heel kritisch rapport over uh, deze locatie van die zorginstelling Novo. de locatie in Onmen, waar dit gebeurd is, vlak onder de rook van Groningen. Uh, zij kondigden aan dat ze verscherpt toezicht wilden instellen voor deze locatie. Nou, die zorginstelling heeft deze locatie vlak daarvoor uh, gesloten. Dus dat verscherpt toezicht dat gaat niet meer door. Maar ze hebben wel gezegd, we gaan deze hele instelling... Nu uh, de komende tijd met onaangekondigde bezoeken nauwkeurig tegen, uh, tegen het licht houden. Dat betekent dat de inspectie iets uh, het gevoel heeft dat er iets mis is in die hele instelling, dus bij die hele organisatie. Uh, ja, ze hebben op een aantal punten hebben ze uh, zeg maar een soort check gedaan. Uh, de rechtspositie van de mensen, uh, de veiligheid voor uh, de cliënten, ook de kwaliteit van het personeel. En op al die punten zeggen ze van ja, hier uh, moeten we echt heel goed naar kijken of dit wel klopt. En ik denk dat. Uh, ja, en Daarom brengen we het verhaal ook uh, dat dat niet alleen een probleem is wat, uh, wat in deze zorginstelling uh, opgaat. Het gaat om die ingewikkelde combinatie van mensen met een verstandelijke handicap aan de ene kant en gedragsproblematiek aan de andere kant. Dus de inspectie schrijft ook in dat uh, eindrapport wat ze deze week hebben uitgebracht dat uh, het uh, letterlijk even voor deze autistische doelgroep die is gebaat bij... Uh, uh, voorspelbaarheid, maar er is zo vaak sprake van uh, invalkrachten um, en dat leidt tot discontinuïteit in de behandelwijze en dat betekent dus dat, ja, eigenlijk zeggen ze van ja, er worden te veel wisselende invalkrachten gezet um, op deze moeilijke doelgroep ja en dan kunnen dus eigenlijk eenvoudige ruzies en, en problemen die kunnen dan totaal uit de hand lopen... omdat het personeel niet weet hoe ze daarmee om moeten gaan. Met dit onder andere als meest ernstige gevolg vandaag straks om kwart over twaalf Het hele verhaal, Willem. Dankjewel. Om kwart over twaalf. dus op deze zende bij Argos. Straks, na half acht, de oud-topman Pardon van de Belgische spoorwegen... over de perikelen met die Italiaanse treinbouwer, Anzandel Breda.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 Het is half acht. Tijd voor een samenvatting van het nieuws. En dat doen we met Joeri Stubinitski. In de Amerikaanse staat Californië zijn zeker vier mensen doodgeschoten... door een man die in de plaats Santa Monica om zich heen schoot. De schutter is door de politie in de universiteitsbibliotheek doodgeschoten. Hij heeft onder meer zijn broer en vader gedood. Er vielen vijf gewonden. In Californië hebben de Amerikaanse president Obama en de Chinese president Xi... uitgebreid gesproken over de cyberaanvallen vanuit China... Ze hebben afgesproken dat ze gaan samenwerken en regels opstellen... om die aanvallen tegen te gaan. De VS had bij China geklaagd over aanvallen op computernetwerken... van bedrijven en de Amerikaanse overheid. Xi en Obama praten vandaag onder meer nog over Noord-Korea. En op de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldun in Rotterdam... is mogelijk nog een eindexamen gestolen. Dat meldt het AD. Volgens de krant gaat het nu om het examen Engels. De politie bevestigt alleen dat er een onderzoek loopt... Vorige maand werd het VWO eindexamen Frans gestolen en online gezet. Waarna het examen werd uitgesteld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weerplaza.nl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 NOS, het Radio 1 Journaal. Op een landgoed in Californië tassen ze elkaar voorzichtig af. De presidenten, Xi Jinping en Barack Obama. De Verenigde Staten en China willen graag een betere verhouding... zonder te veel van hun nationale belangen weg te geven. Een van de onderwerpen is de koers van de Chinese munt, de Renmibi. De China houdt die kunstmatig hoog. Maar ze gaan nu toch experimenteren met meer marktwerking. En daarvoor ontwikkelen ze een speciale economische zone. Zeg maar Manhattan op Chinese leest geschoeid. Op een uurtje rijden van Hongkong wordt nu nog hard gewerkt... in een bouwput van 15 vierkante kilometer. Maar hier moet in 2020... de speciale economische financiële zone Shanghai zijn verrezen. Met hoge wolkenkrabbers... Maar vooral met veel internationaal klinkende namen uit de financiële wereld op de brievenbussen. De focus ligt op de financiële dienstensector, zegt KPMG-directeur in Hongkong Peter Kung. En dat maakt de toekomstige internationalisering van de Chinese munt, de R&B, mogelijk. En dat is iets waar de internationale financiële wereld, met Amerika voorop, al jaren op aandringt. Omdat de koers tot nu toe door de Chinese centrale bank werd gecontroleerd dat het voor investeerders duur maakte zaken te doen met China in tegenstelling tot Amerika. Als je doet business met de VS, je krijgt de US dollar, je je je kan gemakkelijk gebruiken. Je doet de business met China, je krijgt de RMB. Het is niet zo gemakkelijk voor je om het te gebruiken. Dus ik denk dat het in moet worden een instrument worden voor internationaal kapitaalverkeer in en uit China. Hoe dat werkt? Een voorbeeld. We allemaal weten dat de opslagrente in China is behoorlijk hoog. Dus People do have a lot of savings. In China hebben veel mensen veel spaargeld, maar tot nu toe konden ze daar niet veel mee. Ze konden het beleggen op de Chinese aandelenbeurs of investeren in onroerend goed. Maar ze hadden maar zeer beperkt toegang tot internationale beleggingsfondsen. Ze in fondsen. is heel restricted. In de financiële zone Shanghai komen hopelijk bedrijven die het Chinese spaargeld kunnen doorsluizen naar de rest van de wereld. Maar deze nieuwe openheid op de financiële markt begint voorzichtig dus in een speciale economische zone. Een beproefd concept van de Chinese leiders, 30 jaar geleden nog door Deng Xiaoping bedacht toen hij zijn politiek van openheid invoerde. China wil altijd dingen te kijken. Door al deze initiatieven die in deze speciale zones worden getest, is het veel beter om de Chinese regering te monitoren. Door deze initiatieven te testen in een speciale zone, kan de overheid beter toezicht houden. En ja, als het dan een succes is, kan het nationaal worden ingevoerd. Vrije marktwerking op zijn Chinees dus. Want in eerste instantie onder strikte controle van de overheid. Verslag vanuit Hongkong was dat van correspondent Marieke de Vries. Straks na acht uur praten we met Wouter Zwart... over die ontmoeting tussen China en Amerika... tussen de twee presidenten in Californië. In deze economisch zware tijden gaan er dagelijks bedrijven failliet. En af en toe wordt er in afgeslakte vorm een doorstart gemaakt. Verslaggever Jeroen Schutijzer nu op zoek naar ondernemers die zich niet uit het veld laten slaan... en met een nieuwe, met een schone lei zijn begonnen. Zo'n bedrijf is technisch installateur Schreuder in Zwolle. Dit is een, een boilerinstallatie. Want dit wordt een fitnessruimte... waar je weer volgens een nieuw principe weer lekker slank door en van kunt worden. Ja, ja. Jacques Schreuder. er is tenminste weer werk. Ja, we hebben even in een uh, zeer verschrikkelijk dip gezeten... door het uh, faillissement van uh, Schreuder-installatietechniek. laatste techniek. Bedrijf dat al bestaat sinds 1898. Familiebedrijf. Ja. ja, ik ben de vierde generatie die in uh, 83... Uh, na het overlijden van mijn vader... Uh, in het diepe heb gesprongen en het uh, bedrijf heeft voortgezet. En waar ging het eerder dit jaar nou mis... Nou, het was een combinatie van factoren. Het was het, het economische tij die natuurlijk ons uh, tegengezeten heeft. De projecten die in het verleden uh, niet de juiste en de goede opbrengsten hebben opgeleverd... om uh, vet op de botten te krijgen. U heeft niet goed onderhandeld. Maar soms was er ook geen onderhandelingsruimte meer mogelijk. Je moest wel en je stond met je rug tegen de muur. Je, had een, uh, je hebt een hoop mensen in dienst die je graag te eten en te drinken wil geven. Een paar jaar geleden, 50 mensen in dienst. Dat werden toen 35, ja. 20. ja. Zeg maar vlak voor het faillissement waren dat er nog 14 mensen. Ja, nu, na de doorstart, zijn we met 7 mensen verder. Het moeilijkste moment is toch dat je uiteindelijk de formulieren downloadt vanuit de rechtbank daar je handtekeningen onder zet en dan je stukken naar de rechtbank brengt... waardoor je eigenlijk een stuk van je levenswerk uh, vernietigd ziet worden. En, en dan komt de curator binnen je bedrijf. En dan is het eigenlijk definitief en dat is uh, emotioneel enorm zwaar. En op die maandag... hebben we helaas de vervelende boodschap moeten mededelen aan ons personeel. Ik heb er echt een uh, potje zitten janken achter mijn bureau. Uh, zo van, uh, ja, is het dat nou? Na een paar dagen, toen zei u, kom op, Jacques, je moet je herpakken. Doorstarten. Mijn moeder zei altijd, uh, kop in de wind, rugrecht en doorknokken. Uiteindelijk uh, hebben we het toch voor elkaar gekregen... mede met de hulp van, van mijn bestaande relaties... die op een gegeven moment gezegd hebben van... nou Jacques, krijg jij die doorstart voor elkaar... dan gaan we jou ook weer steunen. Nou, dan merk je gewoon dat je emotionele bankrekening onnoemelijk goed gevuld is. Maar ja, ruim 100 jaar in zolder. Ja, wij zijn uh, een bezetter, een bekende Zwollenaar. Dus uh, ik ben blij dat mijn vader en uh, ook mijn moeder die vorig jaar in oktober uh, plotsklaps is overleden, dit allemaal niet meemaken. Want uh, ik denk dat dit heel pijn. Misschien zitten ze wel bovenop een wolkje dat ze meekijken. Zou ze nu trots zijn op hun oudste zoon? Ja, ik denk het wel. Er zullen ook mensen zijn die een andere mening zijn toegedaan. Want je laat natuurlijk ook wel mensen achter met, uh, met schade, hè, leveranciers. Maar het gros van de mensen uh, geeft je wel een compliment voor jou. En dat geeft een goed gevoel? Dat geeft een super gevoel, ja. Voor mij, maar met name ook voor mijn mensen die weer voor mij werken. Maar ook mijn klanten waar ik mee bezig ben. Want ik ben nog te jong om achter de geraniums te gaan zitten. Harde cijfers zijn er niet over het aantal doorstarters. Hoewel, Jeroen is er wel naar op zoek. Wel blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam... dat slechts een fractie van de failliete ondernemers het weer opnieuw probeert. Veel ondernemerservaring gaat daardoor verloren. Straks, Nederlandse restaurateur herstelt het orgel waar Bach nog op heeft gespeeld. Elke zaterdag van 7 tot half 9 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. de Italiaanse trein. Hij had al geen enkel vertrouwen in de Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda. Dat zegt oud-NMBS-topman Leo Pardon over het debakel rond de Vira. De hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. Pardon was als directeur reizigers van het Belgische spoorbedrijf... nauw betrokken bij de aanschaf van de drie treintoestellen. En is nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer Pardon. Goedemorgen. U had er geen vertrouwen in, maar bent toch met de Italianen in zee gegaan. Hoe is dat dan zo gekomen? Vrouwen is, is een beladen woord. Ja. Terwijl wat ik heb willen gisteren duidelijk naar voren brengen is dat als men een nieuwe leverancier neemt die duidelijk als winnaar uit een openbare aanbesteding was gekomen, dan moet je die nemen. Maar dan moet je wel voorzichtig zijn omdat je met een aantal andere leveranciers veel ervaring hebt en met die nieuwe leverancier niet. Maar voorzichtig zijn? Echt. En moet je echt heel heel uh, attent zijn op wat er gebeurt. Ja, u zegt uh, attent zijn, voorzichtig zijn. Maar hoe, hoe, hoe uitziet dat dan? Door een uh, zeer strik, onder meer. Door een zeer strikte opvolging van wat die mensen proberen uh, te bouwen. Je moet ze gewoon nauwlettend in de gaten houden. Ja, ik heb gisteren gezegd en het is dus, uh, ooit. Uh, een uh, zeer ervaren spoorwegmaterieel uh, Spoorweg man van de Belgische spoorwegen... die mij zei, en dat is mij als levensles bijna bijgebleven... als je zo'n pro uh, project ontwikkelt, dan moet je je bed daarbij maken. Je bed daarbij maken? Je moet gewoon bovenop zitten? Ja, ja. Gewoon, uh, gewoon bedoelen. Dit kan je niet loslaten. dan, dan moet je volgen. Ja. Als, uh, uh, ...als krant van die leverancier. Ja. Nou heeft de huidige uh, topman bij de NNBS het volgende gezegd. Maar heel eerlijk, uh, ik vind het jammer dat die treinen zijn gelanceerd. Ik vind het nog veel erger dat ze ooit zijn gekocht. Ja. Heeft u dan het gevoel van, hé, hey, dat gaat over mij... ...want u was destijds verantwoordelijk? Uh, natuurlijk. Uh, ik moet zeggen dat die heer die zo net praatte Marcus het project mee heeft goedgekeurd in uh, het directiecomité hè? waar ik uh, in zat en waar ik het project voorstelde hij heeft uh, toen wel geprotesteerd, ik kan alleen maar vaststellen dat het directiecomité, de interne audit de raad van bestuur als opeenvolgende schakels in die goedkeuring, dat die dat allemaal wel gedaan hebben en dat het achteraf uh, makkelijk is om zo'n praat te verkopen uh, maar voor mij ligt uh, het uh, diepte, uh, ligt, ligt het, uh, het probleem ja. niet zozeer, zoals ik het zie, niet zozeer bij die aanbesteding maar wel de opvolging achteraf nu moet men mij vertellen, als je een wagen koopt, maar dat is niet helemaal vergelijkbaar, want de trein is veel gecompliceerder, uh, en men volgt niet op ...wat er met die productie gebeurt. Of men bouwt een huis. En later, ja, ja doe maar. Ik kom wel kijken als het gedaan is. Maar... Ik weet niet. Ik was uh, ja. sinds, uh, sinds 2007 was ik weg uit het bedrijf. Dus ik heb die jaren... Hmm. waarin dat materieel gebouwd werd, niet meegemaakt. En ik kan dus niet zeggen of de oorspronkelijke bedoeling... ook uh, ver verantwoord uh, door de verschillende organen die ik kom te noemen... dat uh, dat ooit is gebeurd. Ja, maar dat zeggen uh, voor een deel, hoewel ze het over een latere fase hebben... de Italianen ook, die zeggen er is niet verantwoord mee omgegaan. Jullie, dan hebben ze het over Nederland en België... hebben er niet netjes mee, uh, mee gereden. Um, nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel eerder dat je een... Uh, ...materieel hebt... Hè, ...eer je dat aanvaardt... ...eer je de oplevering van die trein aanvaardt... ...en voordat je daarmee begint te rijden... ...moet dat minstens grondig gekeurd zijn... ...moet men dat uitgetest hebben. Ja. Ik kan niet geloven dat... Iemand niet ziet. Iemand van dat personeel niet ziet dat uh, daar verkeerde batterijen in zitten, bijvoorbeeld. Hè. Uh, als je nu een trein gaat bekijken, uh, helemaal gaat doorlichten voordat je toelaat dat hij rijdt, ja, daar moet toch wel iets mee gebeuren. Ja, nou ja, dat, dat is dus eigenlijk het verschil tussen de tekentafel en het eindproduct. Maar ja, uh, het is wel goedgekeurd door de bevoegde instanties. Zeker. En hoe kan dat dan? Ja, dat begrijp ik niet. Hè. Ik, uh, ik lees ook maar wat in de krant staat op dat moment. En dat is onthutsend. Nou, nogal. Uh, ik, ik zal niet weer alle, alle fouten op een rij zetten. Maar er is behoorlijk wat, uh, wat misgegaan. Dan moet er toch iemand ergens hebben zitten slapen. Zou je als argeloze leek zeggen. Wel, uh, in vergelijking met hoe wij van start zijn gegaan, Nederlanders en Belgen tegelijk, om uh, die mensen op te volgen. En ik kan mij echt niet voorstellen dat dit is doorgegaan uh, na 2007, uh, want dan komt men toch niet tot zulk eindresultaat. Nee, en dan, uh, want u zegt het Nederlands België, uh, vrij bijzonder natuurlijk wel, met z'n tweeën zijn we opgetrokken, uh, maar heeft België zich misschien een beetje te veel op sleeptouw laten nemen door, uh, door Nederland, of omgekeerd? Dat wordt nu uh, gemakkelijk gezegd, ik vind dat in gans die uh, voorbereiding, uh, wij waren aan elkaar al gewend, zal ik zeggen, als partners, want wij waren partners in Thalys, wij waren partners uh, voor de Benelux terrein. Ja, dus uh, men is, dat men niet altijd akkoord is, oké. Okay. En dat men het aantal uh, stellen, treinstellen die we wil kopen, dat, uh, dat uh, over die discussie heen, over de jaren van discussie, dat, dat aantal altijd is geminderd, ja. Maar uh, ja, bij, wij, natuurlijk zat Nederland veel meer gevrongen dan wij zelf, ik bedoel de Nederlandse spoorwegen, omdat... Zij er moesten ervoor zorgen dat uh, de som die ze hadden betaald. of het bod dat ze mm -hmm. hadden gedaan. voor de concessie van de hoge snelheidslijn bij hen. dat dat zeer hoog lag. En dat je dan moest voor zorgen dat dat op een degelijke manier. kon worden ingevuld. om het uh, nodige rendement van die investeringen te halen. Yeah. Ik dank u wel voor uw uh, verhaal, meneer Pardon. En ik uh, denk dat u het nog wel een keer zal moeten vertellen. Want uh, we hebben hier in Nederland ondertussen een parlementaire enquêtecommissie. Uh, we horen er nog veel meer van. Maar dank dat u het vanochtend alvast heeft willen vertellen bij ons. Leo Pardon was dat, oud-topman bij de NMBS. Het Nederlands elftal dan. Dat heeft sinds gisteren een nieuwe aanvoerder, Robin van Persie. In en tegen Indonesië speelde hij met de band om. Nederland won overigens met 3-0. Oranje is daar in Indonesië op een oefentrip in heel Azië. En het valt van Persie op dat hij zelf ook razend populair is. Hordes me, van mensen willen hem zien. En die willen ook allemaal een handtekening hebben. Ja, bizar hè? Dus elke keer is het uh, toch wel weer, uh, weer een soort van nieuw of zo. Dat je het elke keer niet verwacht als je dan... Uh... Ik ben nou een paar keer hier in Azië geweest. En dan hou je wel rekening met uh, wat enthousiaste mensen. Maar zo enthousiast als dit is toch elke keer weer bizar. Herkennen ze iets in jou of zo? Nou, nee, ik, ik weet niet. Dat zou je moeten vragen. Nou, ik merkte wel aan een taxichauffeur. Die vroeg ik van... Robben is ook groot. maar ja. nou, Robben die kwam arrogant over. Zegt dan zo'n taxichauffeur. Nee, dat is hij niet. Ik heb dat ook meteen die man verdedigd. Ja. Maar dat is dus... Zij herkennen veel meer in jou. Oh, ja. Nou, ik weet niet. Ik, uh, ik vind in ieder geval wel leuk... Ik kan het goed hebben hoor. Ik vind het. Uh, ja, die mensen zijn zo enthousiast. En uh, ja, je kunt echt, echt wel zien dat ze, dat ze elke wedstrijd volgen. Van, nu in mijn geval Manchester United. Ja, en met Oranje dan hier ook. En dan had je ook al mogen scoren. Ja, zeker. Ik heb wel kansen uh, gehad. Ik heb er twee in moeten leggen. Waar kwam dat eigenlijk? Heeft dat ja, waar heeft dat mee te maken? Nou ja, uh, als je die kansen bekijkt, het is aardig druk ook nu hier zie ik. <laughs> ja, maar dat bedoelde ik net. Ja. Als je die kansen bekijkt, uh, heb ik uh, vier of zo gehad, goede kansen. Waarvan de twee uh, net overgingen, eentje net naast en een schot op de keeper. Dus uh, ja, zulke ballen kunnen ook erin, maar vandaag gingen ze helaas uh, net naast of over. Wat ik opmerkelijk vond, Van Gaal heeft het zo net ook uitgelegd, dat jij aanvoerder was. Uh, zag je dat aankomen of helemaal niet? Uh, ja, ik ben, uh, afgelopen maandag heb ik een gesprek gehad met uh, Van Gaal en Denim Blind. En daarin is mij de vraag gesteld. Wordt hier steeds kleiner. Ja, daarin is mij de vraag gesteld of ik aanvoerder wil worden. En, uh, ja, ik voelde me heel erg vlijt. En, uh, ik heb uh, uiteraard ja gezegd. En, uh, ja, ik zie dit als een van mijn grootste uitdagingen. Het doel is, uh, ja, straks heel ver komen in Brazilië. En, uh, ja, daar verandert niks in. En uh, op zich zouden ook in het uh, dagelijks leven, zeg maar zullen zullen we wel wat dingen veranderen. zo ook wat meer verantwoordelijkheden moeten nemen, ook buiten het veld. Maar uh, richting de jongens en richting de staf zal het niet veel veranderen. Je bent 75 geworden, hè? Ja, 75 Interlands, ja. Dat je nog wat? Ja, vind ik hartstikke leuk. Het is een mooie mijlpaal, toch? Ja, nee, ik ben er uh, trots op. Er ja. zijn er niet, veel, niet zo heel veel die dat halen. Nee, daarom. En uh, ja, we gaan voor meer. Ja. Over meer gesproken. Maar goed dat het WK hier in Azië is uh, volgend jaar. Ja. Ik ben benieuwd hoe het ook uh, ja, daar zou gaan, straks in Brazilië. Maar het is in ieder geval uh, allemaal erg enthousiast. Bert Baalderink was dat in gesprek met de nieuwe aanvoerder van Oranje, Robin van Persie. Johann Sebastian Bach komt morgen weer een beetje tot leven in Hamburg. In de sint katharine wordt het orgel weer in gebruik genomen... waar de beroemde componist zelf ook nog op heeft gespeeld. In 1943 werd het orgel compleet verwoest door bombardementen. En 70 jaar later doet hij het weer. Erik Winkel is adjunct directeur bij Flentrop Orgelbouw... en hij heeft geholpen met het reconstrueren van het beroemde orgel. Hoe vindt u het klinken? Ja, fantastisch. Ja, ja, het is geweldig om uh, het orgel na 70 jaar weer uh, in oude glorie te horen. Hoe beroemd is dit uh, orgel? Of ik moet eigenlijk gewoon vragen, wat maakt het beroemd? Um, ja, het is een van de grootste orgels van Hamburg. Het was ook in de, uh, in de oude tijden, uh, in de barok en in de renaissance... werd er al gezegd dat dit het mooiste orgel van Hamburg was. En het bijzondere is dat er zo ontzettend veel Nederlanders aan gewerkt hebben. Wat het natuurlijk voor ons op dit moment ook bijzonder maakt... Uh, dat er weer een Nederlandse aan dat orgel weer mag... Uh, Mag reconstrueren. Maar wat is dan het, het, het beroemde? Zijn dat de klanken? Kunt u dat beschrijven? Uh, nou, Je moet zo'n orgel eigenlijk zien als een, als een gigantisch grote kleurendoos. Um, en, en wat hier zo fraai is, is dat uh, uh, dit is niet zo'n zo orgel wat ontzettend luid is. Uh, je moet er niet naartoe gaan om vreselijk overweldigd te worden tegen wel power hoor. Maar het is dus vooral de, de klankschoonheid. Dus dat je allerlei klanken met elkaar kan combineren. Uh, uh, ja... Dus de, vooral hoe mooi het eigenlijk klinkt, ook in de akoestiek van de kerk zelf. Ja, mooi uh, combineren de akoestiek. En het lag dus helemaal in puin uh, ja. door, uh, door bombardementen tijdens de oorlog. B hoe kan je zo'n orgel dan vervolgens in oude luister herstellen... als het helemaal bijna vernietigd is? Dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd, vertwijfeld. <laughs> <Ja. laughs> uh, we zijn gelukkig uh, in de jaren 30, 1934, is er een groot aantal foto's van het orgel gemaakt... Ja allemaal vanaf de buitenkant, dus het is echt alleen het plaatje wat je vanuit de kerk zo'n beetje ziet. Uh, en in de geschiedenis zijn natuurlijk heel veel dingen aan het oog veranderd. En ook hier als dat gebeurde, dan was de organist van de kerk. In het begin was dat bijvoorbeeld Scheidemann en later Johan Adam Raunken. Uh, dat waren de mensen die in de kerkrekeningen boeken moesten schrijven. En daardoor is de informatie die over het orgel bewaard is juist heel erg specifiek en ook extreem betrouwbaar. Elk bonnetje moest als het ware worden opgetekend. Ja, ook hier als er dus een stukje hout nodig was voor een stukje stijger, dan uh, dan werd dat betaald. En ja, die, die rekeningen die werden netjes bijgehouden in rekeningboeken. En uh, toevallig waren er dan de mensen die die rekeningen boeken moesten, uh, dan moesten invullen. En dat ja. waren de organisten van de kerk. Dus eigenlijk op, op basis daarvan heeft u een soort reconstructie kunnen maken... en is het nu eindelijk klaar? Ja. En daarbij komt dat er uh, vlak voor de bombardementen... nog uh, ruim duizend pijpen uit het orgel zijn gered. Dus uh, wisten natuurlijk al wat er, uh, wat, er, wat, er, wat er te wachten stond. Ja. En uh, op basis van uh, 500 van die pijpen die nu nog steeds bewaard zijn... Uh, hebben we natuurlijk ook heel veel gewoon fysieke informatie in handen. Precies. En daarom klinkt het weer zoals we het nu horen. Ik dank u wel voor ja. het gesprek. Graag gedaan. Radio en Journal Media Overzicht. Job Boot is hier. Ja, goedemorgen. De Nederlandse staat wordt voor de Europese rechter gesleept vanwege de Vira. Dat meldt de Telegraaf. De reizigersorganisatie voor een beter OV betwijfelt of er wel aan alle regels is voldaan. rond de aanbesteding van de probleemtrein. Daarnaast vraagt de reizigersorganisatie zich af of er sprake is van illegale staatssteun. Vervoerders Veolia en Arriva overwegen zich bij de rechtszaak aan te sluiten staatssecretaris Mansveld laat weten dat ook zij juristen laat onderzoeken... of er sprake is geweest van staatssteun. In Santa Monica in Californië zijn zeker vier mensen doodgeschoten... door een man die al schietend door de stad liep. De dader is door de politie doodgeschoten. De nieuwswebsite van NBC Los Angeles heeft foto's van gewapende agenten... die bij de universiteitsbibliotheek lopen. Daarnaast is er een verslag te horen van een getuige. Zij zag dat de schutter een vrouw in een auto tegenhield. Hij zei dat to pull over. And um she did. En then the car behind her. He waved through. She hesitated. She slowed down, and she looked at him, and okay. he just fired point blank right into her car, like three shots. Het AD komt vanmorgen met het nieuws dat mogelijk ook het examen Engels is gestolen op de school in Rotterdam, waar eerder ook het examen Frans werd ontvreemd. Daarnaast meldt de krant dat verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Ruim 3,5 miljard euro op de bank hebben staan. Daarmee houden ze grotere reserves aan. Groter dan de overheid en de banken vragen van zorginstellingen. Dat blijkt uit onderzoek van fnv Cabo. Ondanks al die miljarden aan reserves worden er veel mensen in de zorg juist nu ontslagen. De politiek heeft kritiek hierop. Zo vindt Fleur Agema van de PVV dat het geld juist is bedoeld om mensen nu zorg te leveren. Maar Actis, de Belangenorganisatie van Zorginstellingen, zegt dat het sparen een gevolg is van de onzekere toekomst van de instellingen. Het kabinet voert hervormingen ongecoördineerd en chaotisch door. Niemand weet waar die aan toe is. Zo worden waarschijnlijk veel te veel mensen ontslagen. dus de directeur van Actis. Vanmiddag is er een landelijke zorgmanifestatie in Amsterdam. De schuldhulpverlening kreeg vorig jaar 11% meer aanvragen voor hulp. Dat is volgens de Vereniging van Schuldhulpverleners een extreme toename. De grootste stijging zit bij de mensen met een eigen huis. 50% meer huiseigenaren klopten aan voor hulp met hun schulden. Meer hierover op de voorpagina. Van trouw vanmorgen. Meer dan 3500 postbusfirma's in Nederland overtreden de wet. Dat meldt de Volkskrant. Ze leveren hun jaarrekening niet of te laat in bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven hebben de postbusfirma's hier opgericht om minder belasting toe te betalen. Maar door het niet in te leveren van de jaarrekening lopen de bedrijven kans op een boete of zelfs een celstraf. Onder de bedrijven die te laat zijn zitten grote namen... zoals EasyJet en Modehuis MCM. Een pijnlijke blunder van de Franse president Hollande... tijdens zijn bezoek aan Japan. Hollande sprak in een toespraak over de gijzeling in Algerije... die onder meer aan zes Japanners het leven heeft gekost. Maar in plaats van mee te leven met de Japanners... richtte hij zich tot de Chinezen. En ik heb de condolences van het Franse volk het, het Chinois... De Franse president was zich van geen kwaad bewust... en ging gewoon door met zijn toespraak. Straks het succes van de Belgen. Dan hebben we het over het WK voetbal. Vertongen is zijn makkers. Het paradijs op aarde. Bestaat dat echt? Ontdekkingsreiziger Arita Bajens denkt van wel... en gaat er te paard naar op zoek. Off in three. Is het mogelijk om met een vlieger elektriciteit op te wekken? Two. De vroege Vogels neemt de proef One. op de som. Let's go.